9 uur. Goedenavond, ik ben Hanneke van Zessen. Dit is het nieuws van NOS op 3. Vier mannen die betrokken waren bij de avondklokrellen in Eindhoven... moeten de gevangenis in. Er zijn straffen uitgedeeld van twee weken tot vijf maanden. Op 24 januari werd bij, werd bij die rellen in Eindhoven... voor honderdduizenden euro's aan schade aangericht. Een supermarkt in een stationshal werd geplunderd. Ramen werden vernield en agenten werden aangevallen. Twee van de vier mannen, een tweeling van 19 uit Preda, moeten ook een dikke schadevergoeding betalen. Franse influencers hebben via de mail een aanbod gekregen om tegen betaling kritiek te uiten op het Pfizer-vaccin. Ze zouden dan in korte video's op Insta, TikTok en YouTube moeten zeggen dat Pfizer een dodelijk risico vormt. De Franse minister van Volksgezondheid heeft geen idee wie er achter de mail zit en hoeveel mensen benaderd zijn. Ga niet zomaar met iedere personal trainer in zee, waarschuwen sportschoolhouders. Zijn steeds meer van die privé-trainers en in coronatijd kwamen er heel veel bij. Maar ze zijn lang niet allemaal even goed, zegt deze personal trainer. Ik heb mijn diplomas gehaald, stage moeten lopen, lessen gehad, uh, examens gehaald, et cetera. En je hebt er ook personal trainers bij lopen die zijn 2,5 kilo afgevallen door uh, slimme shakies. En vijf keer naar een sportschool te gaan. Uh, en die noemen zich nu ook personal trainer. Dus ja, daar zit uh, wel een flink verschil in. Iedereen mag zich trouwens personal trainer noemen. Drie dagen na het Eurovisie Songfestival is het nog altijd druk in Ahoy Rotterdam. Want al die apparatuur moet opgeruimd worden en veel stukken van het decor zijn weggegooid. Maar onder meer de bank waar de Italiaanse winnaars op zaten wil Ahoy wel houden. En de bekende postcards naar nou, de huisjes. En de huisjes blijven hier achter. We gaan misschien één keer even naar beeld en geluid. En uh, we zijn nog aan het kijken of we de kooi van Davina en Michelle een mooi uh, plekje kunnen geven in Ahoy. Wie trouwens de jurken van de songfestival prestatoren Nicky, Edcilia en Chantal een keer van dichtbij wil zien, die moet naar het Textielmuseum in Tilburg. Volgende maand zijn die daar te zien. Het weer, er trekt nog een bui over het land. Morgen, af en toe zonnig en af en toe een bui. Langs de oostgrens daarbij ook kans op onweer en zo'n 15 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Dat valt reuze mee met de files in Noord-Holland. Alleen echt vertraging op de N242 van Middenmeer naar Alkmaar. Tussen Zuid-Scharwoude en Heuvelwaard. Drie kilometer. Een vertraging is een minuutje of tien. En vijf minuten extra ben je kwijt op de N247 van Amsterdam naar Horen. Tussen Amsterdam-Noord en Broek-en-Waterland. Drie kilometer file.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 Gaat heel snel heen en weer tussen de verschillende noten. En uh, ja, dat is, daar is een gitaar natuurlijk uh, heel goed toe in staat. Gaat u luisteren naar Cherokee van Augusto Mancinelli?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 Gaat u luisteren naar het nummer Birdlike van George Cables.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 Thank you. I'm not going to lie to you. I'm not going to lie to you. I'm not going to lie to you.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 Clark Frenzy Boland, Big Band Live in Ronnie Scotts in Londen in 1969. Ik ben ooit toegekomen aan het laatste nummer van vandaag. En dat, uh, dat is een nummer van Shaw. Uh, Art het heet uh, Dancing on the Ceiling...